Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de kabinetsplannen zijn toekomstige generaties slechter af... Het nieuwe kabinet trekt 26 miljard euro uit voor klimaat, stikstof, het onderwijs. Veel van die uitgaven zijn volgens het regeerakkoord tijdelijk. Maar de experts van het Centraal Planbureau hebben de plannen doorgerekend. En dan blijkt dat ze ook op lange termijn veel kosten, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg. Die zeggen bij bijvoorbeeld klimaatlasten is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat zo meteen ineens voorbij is. Dus dat moet je ook meenemen als structurele uitgaven. Ja, En dan leidt het toch tot een verslechtering van de overheidsuitgaven... en ook voor extra lasten voor toekomstige generaties. En daardoor is de staatsschuld in 2060 een stuk hoger dan nu. Het CPB denkt ook dat niet alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Zo wil het kabinet een hoop huizen bouwen... maar zijn er niet genoeg mensen om dat te doen. Het uitdelen van de geldpot voor Groningers liep gisteren niet echt soepel. Dat zegt de organisatie die het subsidiegeld uitdeelt. Er lag 300 miljoen euro klaar voor het opknappen van huizen in het aardbevingsgebied... Per huis ging het om 10.000 euro. Er stonden hele lange rijen bij het aanvraagloket. En ook online stonden er duizenden mensen in een wachtrij. Dat moet de volgende keer echt anders. Een inwoner van een dorpje in de buurt van Den Bosch had gisteravond een bijzondere pizza bezorger voor de deur staan. De normale bezorger was tijdens zijn rit onderuit gegaan en tegen een boom geknald. Terwijl hij werd behandeld in de ambulance besloot de politie om het eten dan maar af te geven. De pizza was nog warm ook. Het drankje dat erbij zat was wel gesneuveld. En het is vandaag zweten geblazen op het plein in Den Haag bij de Tweede Kamer. Voor de deur kun je spinnen, bootcampen en scorchen. De sportbonden voeren zo actie tegen het sluiten van sportplekken... Deze sportschool-eigenaar heeft zijn yogamatje uitgerold. Ja, een hele belangrijke actie, denk ik. Sporten bewegen, ademen, belangrijk voor ons welzijn. Ja, want wat merkt u eraan dat uh, bij u in de sportschool mensen niet meer konden komen? Nou, dat ze vooral heel verdrietig zijn en eigenlijk allemaal willen komen. En uh, vooral de tijd dat we open mochten, is het eigenlijk altijd goed gegaan. Sportverenigingen geven vanmiddag een stapel handtekeningen aan het kabinet. waarin staat dat ze veilig open kunnen. Die petitie is al meer dan 300.000 keer ondertekend.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, en daar gaan we dan dus. Ja, wat, we gaan heel veel doen. We hebben de jaardag van de... Nee, we beginnen met de tune natuurlijk. Oh, hè? Nou, ja. Goedemiddag, lieve luisteraars. Uh, 11:01, uh, 2022, alweer dinsdag. Het is uh, 12 uur. En Luus aan de andere kant en Jan komt. Die uh, gaan weer uh, oh, ja, uh, Luus doen ja. voor de presenteer. Hij hey, Luus, Luus. Gezellig, hè? Jawel. We zijn er het is weer. Lekker. Ja, toch. Lezen. We worden helemaal klaar. Luus, de onze voorgangers, hebben het gebouw weer verlaten. Het uh, slappe gles is gelukkig weer uit de lucht. En dan uh, gaan wij proberen wat uh, leuke teksten en leuke muziek te doen. En dat gaan we de komende twee uur eens doen, natuurlijk. Hè. Ja, we hebben wat mededelingen. We hebben wat gezellige muziek uit alle jaren, alle tijden en alle soorten. We hebben nog een weerbericht wat moest heb opgezocht, neem ik aan ja, ja, ja, ja, ja, uiteraard. En uh, jij ja, ja, ja, hebt een, uh, ook een lijstje gegeven met muziek die je graag wil horen. Die heb ik uh, momenteel in de computer zitten. Dat gaan we vanmiddag allemaal draaien. Oh. Nou, dan gaan we maar beginnen. De eerste nummer, uh, de Scorpions worden dat. Lekker nummer. De Scorpions waren dit. En uh, lekker nummer Always Somewhere. Uh, hoeveel is het deze muziek? Hou je al van? Jawel. Lekker, lekker, ballads. Lekkere ballads, Heerlijk. Uh, ja, we kunnen natuurlijk niet omheen. We, natuurlijk, uh, we blijven in de corona periode zitten. Helaas, helaas, helaas. Het duurt wel te lang, dat vinden we allemaal. We kunnen dus echt uh, niet eromheen. Dus bij deze even actuele. De cijfers vanuit Sandvoort heb ik hier. En dat vind ik ook wel een beetje opvallend. Uh, we praten over 10 januari gisteren dus. Dat is um, de, de, de besmettelijke cijfers. Uh, die zei, de bron is uh, Drimble uh, Corona-nieuws. Uh, in Zandvoort, het aantal coronabesmettingen in de gemeente Zandvoort is vandaag gestegen. Dat was gisteren met 31. Dat is veel, hè? Dat is veel, hè? Ja. Dat is heel veel. In totaal hebben we dus nu 3.034 coronabesmettingen bekend. die in onze gemeente Zandvoort uh, zijn geweest. Er waren geen nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is geloof ik een landelijke tendens momenteel. In totaal zijn er nu 33 ziekenhuisopnames geregistreerd in de gemeente Zandvoort. En ten slotte bleef het aantal sterfgevallen gelijk. Er zijn tot vandaag in totaal 46 sterfgevallen bekend in de gemeente... ...welke gerelateerd worden aan COVID-19. Het blijft natuurlijk hele nare cijfers. Daar zijn we het over eens. Ja. Dus ja, euh, laten we hopen dat gaan we gauw over... Afgelopen is, ja, zeggen nou, welke maar dat eigenlijk elke week. Nou, las ik gisteren in de krant dat in Spanje: Spanje heeft besloten om het als een uh... Een soort griep te gaan behandelen. Ja, ja, er ja, ja, moet en ik denk blijken dat dat, gaat, gaat, dat dat hem gaat worden. Dat zeggen ze steeds zelf ook al. Van ja, ja, wordt een, uh, de omicron-variant uh, wordt een milde griep. Ja, maar dat, dat blijkt dus duidelijk weer dat er weer geen homogeniteit zit in, in een Verenigd Europa. Want als dit land dat gaat doen en dit land gaat dit doen, houden we toch de verschillen. Ja. Of zie ik het nou verkeerd? Nee. Oké, okay. ja, ja dus het zal een beetje vecht tegen de bier gaan worden. Maar goed, we gaan verder met de papa.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 Bosch. en uh, Dit was op de plaat gezet en toen uitgevoerd door Samantha Steenwijk. En, uh, ook wel een mooie uitvoering vind ik eigenlijk wel. Hey. Zeker. Ja toch? Ja. Uh, Luus, ga jij uh, ons wat voorlezen? Nou ja, ik, uh, ik kwam iets opmerkelijks tegen in de krant En dat vond ik eigenlijk dusdanig opmerkelijk dat ik denk van... we gaan het gewoon uh, vertellen op de radio. Want ik vind het uh, heel knap. Namelijk een inwoner van Zandvoort, naam, uh, genaamd Annie Trouw... is komende afgelopen vrijdag was op televisie te zien... als deelneemster van het SBS-programma De Alleskunner. En de geboren en getogen Zandvoortse werd, uh, wordt uh, volgende maand 80 jaar... en was daarmee de oudste deelnemster ooit van dit spelletjesprogramma. Zij is opgegeven door haar kleindochter... en nadat ze een filmpje had ingestuurd werd zij uitgenodigd om mee te doen. Het spel begint met uh, 100 mannen en vrouwen. In totaal moeten er 100 spellen worden gespeeld. Er zijn 10 afleveringen en elke keer vallen er 10 personen af. En de uiteindelijke winnaar ontvangt een geldprijs van 50.000 euro. Ik vind dat heel stoer. Dat is heel leuk, ja zeker. En vooral deze respectabele leeftijd uh, toch eventjes maar te gaan doen. Toch? Ja, ik vind ja. het gedurfd. Ik vind het stoer vandaar. Ik, vind, uh, ja, vind, ik, ik wel. vind het helemaal een uh, voorbeeld. Uh, nou, chapeau voor, uh, voor onze Annie. Hè? Ja, Dat zeker. Dat kunnen we wel zeggen. Oké. Okay. Uh, Robbie Williams, uh, Angels. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my faith.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 shake me, I'm loving angels instead, when I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. We Door Robbie Williams uh, bezongen. Lekker nummer trouwens dit. Uh, Lucy, ik zag net uh, iets. Uh, de markt in Noord, hè? Zag ik verstaan. Ja. Ja, dat zal jou ook een beetje aangrijpen. Want jij woont natuurlijk in Noord. Dus. Maak je gebruik van die markt? Ga je er wel eens naartoe? Ik ga er wel eens uh, naartoe, maar. He, moet ik heel eerlijk zeggen, ik maak er niet heel vaak gebruik van. Nee, oké. Okay. Maar het was toch iets dat... Uh, hij schijnt in zwaar het, weer te verkeren. Ja, het, misschien wel uh, verdwijnt. En uh, wel jammer natuurlijk voor de mensen ja, die het uh, wel een uh, warm hard toedragen. Ja, de kern van het probleem lijkt de afnemende belangstelling van uh, de marktlieder te zijn. En uh, zo hebben de afgelopen weken de visboer, de groenteboer en de notenboer... hun deelname aan de markt beëindigd. En dat zijn er al drie. Nou, zoveel ja. zonder er niet. Dus dat ja, is, dat is uh, de de vanmorgen ook niet echt denderend veel, wat nee. ik kon zien... Uh, ja, het uh, raadpleegt Patrick Berg. Het is duidelijk dat er snel iets moet gebeuren, anders is het te laat. Ja, wel jammer natuurlijk. En die markt is te belangrijk voor de uitstraling en sociale cohesie van de buurt. Er moet iemand opstaan uh, die de situatie inventariseert en naar een oplossing zoekt. En dat uh, ondernemersmanager Janneke den Oude lijkt daarvoor de aangewezen persoon... En zij is op de hoogte van de situatie, maar meer dan dat het haar attentie heeft, kon zij er niet over wijzen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk, want hij is toch met uh, veel bombarie uh, ontvangen toen. Ja. Veel enthousiasme. Wat, ja. wat is er dan fout gegaan ik, dat het zo terugloopt dan? Uh, ik geen idee. Nee, ik denk nee. dat er toch. Uh, ja, als ik zie wat uh, woensdag uh, altijd in het dorp loopt aan de markt, ja. dan uh, is dat vele maanden drukker. Ik denk dat toch mensen toch naar het dorp trekken naar de markt. Ja, wel jammer. Maar ja, ik ja. hoop dat het uh, allemaal terecht komt voor die mensen die uh, dit wel waarom had toedragen. Uh, onlangs hebben we het nummer gedraaid wat uh, bollend aan bollend gemaakt hadden. Dat hebben ze gedaan om een beetje die ruzie uh, oh, bij ja, te leggen. Ja, nou, dat, uh, Het is wel een mooi nummer, zonder hem een keertje draaien dan? Ja. Okay. ja, het is een heel mooi nummer.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 Tijd om niet meer stil te staan. Bij de dingen die zijn misgegaan, bij elke tegenslag en traan. ze niet had genoeg. Dat waren Borland en broertje Borland. En dat hebben ze een beetje voor elkaar gezongen. Misschien een beetje als het, uh, het goedmakertje van de problemen die ze de afgelopen jaren gehad hebben. Uh, jij, bent gisteren, jij hebt gisteren een verjaardagspartijtje gehad, heb ik begrepen. Ja, gisteren. Van, uh, het was heel gezellig. Ja, ben je geweest, ja? Ja, en konden Ik kreeg van hem. Oké. Hij. Uh, hij is gisteren 78 geworden. Jeetje, maar dan en... moet ik wel even zeggen wie over we het hebben natuurlijk. Ja, nou, onze allerrotstuur. Ah, onze oude rockers. Uh, ja. De oude rockert. Zeker. Ik kwam hem van de week nog tegen, ook even op uh, Instagram. Ja, mooiste. Ja, het is een mooi figuur. En wat oud is je geworden? 78. 78, en ja. nog steeds lekker een en, maken. En live in kicking hoor, Ja, natuurlijk. Nou, we hebben een, een nummer meegenomen van hem, wat ik wel persoonlijk erg leuk vind. Het is namelijk een duet wat hij zingt met Amy Bell. Heer die Amy Bell? Ja. De, die is Schotse zangeres. Die hebben, ooit, hebben ze uh, samen optreden gedaan. En I don't want to talk about it. En het is zo, en wat ik in dit nummer zo erg waardeer, is die sax-solo van de uh, dame die in het orkest speelt. Een geweldig nummer. Ross Stewart en Amy Bell. Oké, okay, hier is de samen, he, we een lekkere, goede zangers en zangeres bij elkaar. En, uh... hey, Lucia, we hebben natuurlijk in de uh, tijden van en Kwal hebben wel vaak uh, geboortegolven. Dat weten we allemaal natuurlijk. Ook met de corona is dat geweest. En uh, dit gaat eigenlijk volgend een beetje over. We hebben de, de namen die uh, gegeven worden aan de kinderen. En de juli, juli en augustus. Nee, oh. juni. Nee, nee, juli. Juli toch? Nee, ja. Julia. Ik ga het dat... hele verhaal piekpijn vertellen, want ik oh. vind het altijd leuk om dit te horen. Oh. Ja. van Julia en Noah, dat zijn de populairste kindernamen van 2021. Uh, vorig jaar kregen 753 meisjes de naam Julia en 945 jongens de naam Noah. Ook in 2020 stond Noah bovenaan. En dit jaar was, uh, dat jaar was Emma nog de meest gegeven meisjesnaam. Uh, de meisjesnaam Mila, die is uh, na julia het meest populair. dat is 696 keer gegeven, aldus de Sociale Verzekeringsbank in het jaarlijkse overzicht. 648 meisjes kregen de naam Emma, uh, die afgelopen jaar naar de derde plek zakte. En bij de jongens staat Lucas op de tweede plek, 734 keer in de namenlijst. De derde plaats is voor SEM 653 keer en in 2021 zijn in Nederland tot en met november 177.473 baby's geboren en daarvan 90.943 jongens en 86.530 meisjes. De sociale verzekeringsbank kan door de uitbetaling van kinderbijslag zien welke namen pasgeboren baby's hebben gekregen. Volgens Gerrit Bloodhoofd, dan naamkundige aan de Universiteit Utrecht... staat de populariteit van de voornaam in Nederland niet op zichzelf. Hij ziet een internationale trend. De nummer 1 bij de jongens is een internationale topnaam... net zoals Lucas, Liam, James en Finn. Beide meisjes maken Emma, Julia en Sophie al tien jaar de dienst uit. En ook dit zijn internationaal populaire namen... net zoals Mila en de nu snel opkomende Olivia. Vooral Amerika lijkt daarbij het voorbeeld te geven. En Bloothoofd noemt het opvallend dat het oudtestamentische testamentische en korte namen in trek zijn. Voorbeeld hiervan zijn Sem, Levi, Saar en Zara. Een compleet andere namenlijst hoeft Nederland niet snel te verwachten... want veranderingen in populariteit gaan langzaam maar gestaag aldus de naamkundigen. En pas na zo'n 25 jaar, uh, één generatie, zien we weer een nieuwe toplijst. De teampopulisten namen voor 2021 ziet er als volgt uit. Bij de jongens op 1 Noah, dan Lucas, Sem, Daan, 5 uh, Levi, 6 is Liam, 7 James, 8 is Finn, 9 Luca en 10 is Milan. En bij de meisjes ja, je zei het al op raak 1 Julia. Ik helemaal van in de war van al die namen. Ja, mooi hè? Ja, aan. ja. Maar jij ja, is dan tienling krijgen, dat bedoel ik maar. Ja, ja, dan heb je wel naam in ogen. Uh, 1 Julia, zoals je al zei, 2 Mila, 3 is Emma, 4 is Nora, 5 Olivia... 6, Sophie, 7, Tess, 8, Milou, 9, Zoe en 10, Yara. Op 312 staat Jan, 691 staat Lucy. Om... Ja, <laughs> nee, oké, okay. we gaan verder met uh, Joe Cocker. <laughs> Joy and happiness You bring Such joy Koker, dat kon iemand goed zingen, zeg heerlijk. Hè? Uh we hebben een uh, ja, LP, zeg maar... CD van de maand hadden we eigenlijk. Ja, CD, ja, ja, ja. Zes, ja ik kan ook zeggen ook... Het klinkt wel lekker het nog. Het klinkt nee, al, is, is, is vinyl, was toch altijd lekker, is het, het LP. Ja. Maar uh, we hebben de cd weer... en dat was uh, deze maand... op uh, verzoek van onze eigen lus die aan de andere kant zit. Dat was uh, Greenfields van Barry Kip. Ja, zo mooi. CD een, uh, LP. een hele goede CD. Met, uh, ja, Barry Kip is natuurlijk bij iedereen wel bekend... als een van de broertjes Kip. Eh, de de Andy, enige. Maurice, Robin, Barry. Ja. Waren de vier en uh, wat van één die eigenlijk uh, of niet ja die heb, wel, nee die, die uh, niet mee, wel, ja, tijd, je, een, heeft niet meegedacht uh, op welke tijd één hij heeft één van mij jongen uh, ja, ja nou, waar de vier broertjes kippen jongens afkomstig uit Australië en uh, dat is een hele grote groep en uh, helaas Barry is de enige nog hè die, ja in, uh, hij is de enige en ja. dit is een ode aan zijn broers Vandaar ja. dat het ook Greenfield heet groene velden hij heeft deze gemaakt uh, samen met uh, niet de minste geringste ja. artiesten hè. nee zeker niet hè. en uh, wat we nu gaan draaien onder andere dat is zeg het maar uh, dus, dat is uh, Run to Me Barry Gibb en samen met Brandy uh, Carlyle oké okay, hier komen ze van de CD Greenfields Berry Kip. Een CD waarop je met verschillende grote artiesten mooie duetten maakt. En uh, ja, dat uh, klonk erg goed dit, lus. Uh, ja, en deze, deze CD-LP staat uh, deze maand in het zonnetje. Ja, dus dat houdt in dat we zometeen nog een nummertje doen? Ja. En volgende week misschien ook nog? Ja, okay. de hele maand januari. Gezellig. Uh, we gaan een uh, grote sprong terug doen in 1995 naar uh, René Vroker. Who wait? Can we talk it up a little more this time? Search through the rain and find a ray of hope still shine. We can't just close the door, we're still worth fighting for. We've come so far together to leave it all. Why must it be this way So many words so many other words that we Stormy weather Cause we belong together Why goodbye Why must it be this way So many words So many eyes Bij 1995, René Vroker, man waar we helaas een tijdje weer uh, niks nieuws van gehoord hebben. Ja. Nee, ook coronatijd, denk ik. Ja, denk ik. Mag je nou ook ja. niet voor de microfoon staan? Nee. Oké. Okay. Hij niet. Oké. Okay. Een stukje nieuws uit de natuur, want dat hoort er ook natuurlijk bij. Delen van de strand van Bloemedaanse Zee liggen bezaaid met zeesterren. Veel strandgangers verwonderen zich er uh, vandaag over tijdens hun wandeling in het heerlijke zonnetje. Het komt wel vaker voor dat de zeesterren aan de Noord-Hollandse kust aanspoelen, legt Max Janssen uit. Hij is bioloog bij Sea Aquarium, de ocean van dierentuin Burgers Zoo in Arnhem. Er kunnen volgens hem twee redenen zijn waarom er nu zoveel sterren op het strand van Bloemendaal aan zee liggen. Ten eerste zou het kunnen, door, kunnen komen door een stroming en een harde storm. En als daarbij ook de temperatuur van het zeewater erg wisselt, dan kunnen er veel sterren aanspoelen op de stranden. Een andere reden heeft te maken met een mogelijke ziekte onder de zeesterren. Op verschillende plekken in de wereld zien we van die zee vervolgens Janssen. Uh, hierdoor sterven ze massaal en spoelen ze aan. En of dit laatste ook geldt voor de zee op stand in Bloemendaal... durft de bioloog niet te zeggen. Dat zouden we eerst moeten onderzoeken. Ja, misschien een, nog een reden, maar die ken ik, denk ik hier te plekken. Misschien vallende zeesterren Wat denk jij? Vallende zeesterren? een Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet? Mm. Oké, okay, nou, dan gaat... Uh, en, dat, uh, dan blijft je niet tellen. Ga, gaat dat dat gaat toch niet? Kan nou, nou ja, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het uh, proberen.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 Ja, de beschuldigde vingers van deze dame. Dat heb jij gedaan, Mau, nee. of Mo, ja, M-E-A-U. Zeg je Mo? Zeg je mau. Ik weet het niet. Wat denk jij? Oh, doe maar wat. Doe maar wat, oké. Okay. Uh, de volgende dat wij gaan draaien. Het is een dame die helaas niet meer onder ons is. Maar toch wel voor wat hele komische dingetjes heeft gezorgd. Uh, de afgelopen jaren. Zowel op toneel als op televisie als in series. Uh, het is namelijk de artiest van de dag. En we hebben het hier over, Lus, over. Adele Maria Hamedman. En zij is geboren op 11 januari 1933. Zij was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En aanvankelijk trad ze op onder haar eigen naam Adèle Hameedman. Later ook nog korte tijd als Adèle Hameed. Maar de, uh, haar eerste echtgenoot heette Bloemendaal en die naam heeft zij aangehouden. Uh, Adèle Bloemendaal wordt door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Ze was comedienne die vrijwel alle facetten van het theater ja, beheerste. Zij stond bekend om haar schaterlach, nasale stemgeluid en haar correcte dictie. En wij hebben het nummer... Halleluja, kameraden! Halleluja kameraden, landgenoten, zet hem op. Laat de klok maar luiden, moederdag. Allaaf, de vlag in top. Oranje boven, hand in hand, kom over de brug, Het idee. Acha, maar leut het Broeders en Wereldcup voor Nederland. hoezee Hop toe! Eindracht maakte met onze machtige droppels spatten overal. Gerimuren!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 Laat de klok maar luiden, moederdag. Alle de vlag in top. Oranje boven, hand in hand. Kom over de brug, had ik idee. Ach, maar leuk, het broeders, het voor Nederland. Yippee!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 Klop, maar de Alla, laat de, de, de, de klok wat de moederdag, Allah, de lag in top Oranje boven, hand in hand, Kom over de brug gaat het idee ga maar leuk, het wordt de wereldcup voor Nederland, hoezee kan land, gaan genoten, zitten op. Laat de klok wat de moederdag, Allah, de lag in top Oranje boven, in Good day, a command het wereld, the brutal world can nada Ja, dat was onze eigen Nederlandse uh, Adèle Bloemendaal. Maar we hebben toch een Adèle, hè? En dat is deze. Zonder achternaam. Hij is mooi. Easy omi. op het eind van het eerste uur van deze lunch noemen we weer. En dat doen we een klein stukje nog van de kors. I haven't slept at all in days It's been so long since we've talked Do